Verkrijgbaar via Rabobank. 538 Nieuws. 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie goedgekeurd... die de mogelijkheden van president Trump om Venezuela aan te vallen moet inperken. Toch is de kans klein dat die resolutie ook echt wordt aangenomen... want Trump zelf heeft een vetorecht. Hij heeft op social media al uitgehaald naar de republikeinen die voorstemden... die ondermijnen volgens hem de nationale veiligheid. Onze minister Van Wil koort die Amerikaanse aanval intussen nog steeds niet af. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat hij dat wel moet doen... omdat de aanval in strijd is met het internationale recht. Maar Van Wil zegt dat hij nog niet alle informatie heeft om dat te doen. In het noorden van het land maken ze zich intussen klaar voor het winterweer van morgen... want daar geldt dan weer code oranje. Zo zijn er speciale slaapplekken ingericht voor medewerkers in de ziekenhuizen... en wordt er daar ook kritisch gekeken of alle operaties en afspraken door moeten gaan. En realityster Harry Snijders, die onlangs het zwaard van Damocles won... wordt vervolgd voor het maken en verhandelen van harddrugs. Hij werd eerder al eens aangehouden in een drugsonderzoek... en deze zaak heeft daar ook mee te maken. Het is nog niet bekend wanneer hij voor de rechter moet komen. Ja, het weer dan natuurlijk nog. Het gaat vannacht weer flink sneeuwen in het noorden en ook hard waaien. Daarom geldt daar vanaf 12 uur code oranje. Morgenmiddag gaat het in het hele land weer sneeuwen. En het is dan 0 tot 4 graden. En tot zover het 538 nieuws. Alle verkeer, geen en Wel nog flitsers in die of Dillen. Het zijn er vijf op dit moment. Te beginnen op de A1. Tussen Apeldoorn en Deventer bij 93,7. Op de A15 tussen Nijmegen en Ochten bij 150,7. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 30,9. Op de a 8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 Nou het, de jaren beginnen wel te tellen nu, ja. vind ik. Ja, we, we horen jou de afgelopen tijd, horen we horen je er regelmatig over klaagd. Nou oh, ja, ik, ik, hoor er, ik, ik klaag er regelmatig over dat jullie de hele tijd bij lijf benadrukken... Oh. dat ik toch echt wel een hele oude vrouw aan het worden oh, ben. Mela. Ik zei net, oh mag ik een lekker stukje sinaasappel van je deel? De, toen kreeg ik het ook alweer naar mijn hoofd geslingerd. Of oh, ben je oud. Ja, Jongen, alles nee, wat ik nee, gerijmd met oud. Nee, maar je ging zo refereren. We hebben zo meteen trouwens nog een verrassing voor je. Maar ja. Ja, we gingen, je revalerde zo. Oh ja, vroeger als de oppas kwam, ging ze ook altijd zien de zappels ja, op. Met, ja, het, is steeds, het is steeds vaker dat jij in, in de vroeger praat. Maar het rare is dat je, bent jij bent toch ben goed. Jij bent een soort rare combinatie van en ja, oud aan het worden en nog echt heel jong. Want ja, je hebt ook een kleurboek voor je verjaardag gehad van je met vrienden. Gelpennen. Met Gelpennen. Ja, dat is wel gek, want gisteren gaf je nog een opsomming van dingen die je niet wilde. En dus dat had het onder andere erbij. Klei. Een snellere oplader wil ik ook niet. Dat we met z'n allen naar een stripclub gaan, wil nee. ik ook niet. Eten bij een restaurant dat Bas heeft uitgekozen. Nee, ik wil geen familieopstelling doen. Ik wil geen muziekinstrument. Uh, niet karaoke, want dan wil Dylan steeds met de microfoon. Dat wil ik ook niet. Ja. Samen karten wil ik niet. Een e-book voor op vakantie. Dat is reverse psychology. Uh, naar een klimmuur. Naar een tikibad. Eigenlijk sowieso niets actiefs. Een speelcomputer, gelpennen en zo'n drinkbeker met een topzorop... Ja, Nou. Ja. Nou. No. Ja, nou dan mag ik hopen, want ik zie de envelop. Mag ik die openmaken, er zit een envelop voor. Ja, we hebben wij hebben wat voor je geregeld, even. Ja. Ah, dan mag ik hopen open. dat daar een hele mooie bon voor e-boeken in zit. Ja. Dat was natuurlijk wat ik het. Oh, het is wel. Oh. Wat een wat hondje is. met een hoed op. Gaan ja. we alweer. Ja. Het is een kaart, dat we staan. Ja, ja, ja, ja. Het is niet ja. dat ze nu een hondje met een hoed nee. op uit een, een zak gaan Het is helemaal ja. gek geworden. Nee, het is een kaart, ja. Een kaart, oh, daar hebben we meerdere hondjes een hoed op, maar die rechter is het leukst. Wat staat erop, Eve? Kom je op mijn feestje? Doe maar open. Doe maar open. En, en lees maar voor. voor. <laughs> Creatief opgelost. Uh, een verjaardag in de winter, een verjaardag in de kou. Vandaag werd jij 34, vandaag werd jij een mevrouw. Maar Eva, lieve Eva, wat zie je er super uit? Dat jij al 34 bent, ziet niemand aan je huid. Stralend als de zon, net als je vriendinnen. Jullie worden maar niet ouder. Toch voel je dat van binnen. Voor iemand die zich oud voelt... pas maar één cadeau. Oh, ik dacht even dat het volgende wel kreeg. Geen crèmes en ook geen maskers. Zelfs geen gigolo. Ik was even bang nee, nee, dat die nee, toch... Nee, kan. nee, de gigolo komt niet, kom niet. We denken dat je blij wordt als je weet wat we bedoelen. Zo'n cadeau om je dag lang echt weer jong te voelen. Een dag lang. Ja. <laughs> Nodig al je vriendjes uit. Spreek nog één keer in de plas. Morgen is het voor een dag hoe het vroeger was. Terug naar de tijd van Sesamstraat en Huisje, Boompje, Beesje. Eva, pak je spullen. Morgen is je kinderfeestje. Een dag, geen 34. Voor even ben je 8. Zoals het toen was, zonder zorgen. Je wordt weer thuisgebracht. Dat vind ik leuk. Want dat is niet eng. Nee. Tenzij we naar een tiki-bad gaan. Want dat had ik gezegd dat ik dat niet wilde. Nee, nee, nee, nee, nee? Dat, dat, dat zie dat, je morgen. Maar wat gaan we dat doen? Je, nee, dat, nou ja, dat zie je dan dat, morgen. Dat kunnen we dus uh, niet zeggen. Naar een springkussen. Wil je, springkus, je het, he? het volgen? Dan uh, ga je even naar uh, Instagram. Daar heten we 538avondshow. Gaan avondshow. we naar het piraten springkussen? Nou, dan mag ik eventjes de je, ja, je thuis de nou, nou, nou, nou, al al jongen. Uh, ga even naar Instagram, 538avondshow. Dan gaan we morgen ook wat stories posten. En uiteindelijk komt er een hele leuke grote video op ons kanaal te staan. Dus zorg er even voor dat je 538avondshow volgt. Even voor de duidelijkheid, dan moeten we wel even checken. Kun je? Ik kan, je ja, kan ja, ja. Oh, oké, okay, nou, dat, ja. dat komt goed uit. En dan hebben we morgenavond natuurlijk ook show vanaf 6 uur. En zullen we het ongetwijfeld eventjes op terugblikken. Want het is morgen al even. Ja, maar het is, is het dat piraten springkussen? Want dat zit hier in de buurt en dat was vroeger altijd heel leuk. Piraten Piratensprinkers? Ja, dan was er een pirat en dan ging je dan pannenkoeken mee eten... en dan eet je altijd heel veel poedersuiker op de pannenkoeken. Uh, nou, nee, even, uh, <lacht> dat was in jouw tijd. Maar die, die piraten die is al lang en breed uh, overleden. <lacht> die <is> de gouden <lacht> eeuw is voorbij, is, helaas. <lacht> Het is dus alweer tijd heel lang gewacht. Het zijn Bas en Dylan hier op Vijf jaar. Van ieder puur genieten, al zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Schepen de baloen op, yeah! 538 door hoorde Nico en Vincent. En am I wrong? En het schijnt dat het geld hier tegen de plint aan klopt. Daar merken wij niet zo heel veel van. Maar ja, we lopen wel de hele dag te roepen dat jij je rekening in kan sturen. Uh, dus doe dat eventjes. Inderdaad, ja, ik heb uh, vandaag gehoord dat Edwin SN1 tot de 28ste op vakantie is. Dus nog een budgetje vrij. <lacht> 538.nl stuur daar je rekening in. Binnenkort gaan we ze betalen. from waiting.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 There's a way and I'm damn sure you lost. Ik heb er de jeugd, je Zijn er desserts op de wereld waar je er 50 van op zou kunnen? <lacht> nee, en, dan, nee. maar dan nee, en dan niet spreekwoordelijk, maar gewoon voor echt, zeg maar. Nee, je kan niet echt 50 dus ja, nee, Nou ja, ik, ik dacht er dus eentje gevonden te hebben. Maar ik ben er even ingedoken. Blijkt nou, net even iets anders uh, te liggen. En ik vertel gewoon van welke.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 Alle Milner in plak 150 gram, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Becel, bak- en braadproducten en kuipen, ook tweede gratis. Zoé! En alle pellen snelfiltermaling ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Het is weer Kids Festival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%. Op speelgoed, alles voor de slaapkamer, luiers en de leukste outfit. Kleertjes.com. Alles voor je kinderen!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 Yeah, but a lost one's falling. One tear for the broken heart. He holds me tight and lets me go Soon as you leave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 538 Raven in nee. De avond van 538. Bas en Dille. Ja, zo meteen hoor je hoe je met drie vrienden... naar het stijf uitverkochte vrienden van Amstel Live kan. Maar eerst dat ik het even heb over een dessert. Wat we nou ja, niet hebben ontdekt. We hebben herontdekt eigenlijk. Waarvan ik dacht... Nou hier kan ik er met gemak... 50 van op. Ja. Mm. En dit, dit denk ik eigenlijk al, uh, nou ja sinds, ik, uh, ja, sinds ik alcohol mag drinken. Want er zit alcohol in. Ja, dus, dat is het ding. En je denkt elke keer, zit er niet veel in? Zit er best wel veel in, blijkt ja, het onderzoek. Dat nee, het lijkt, lijkt gewoon een lekkere ijsko eigenlijk. Maar het, hè? het ding is dus, ik dacht heel lang van, oh, daar zou ik er wel echt veel van op kunnen, maar je krijgt het altijd in een heel klein glaasje. Uh, tot uh, afgelopen weekend, toen, want, uh, toen hebben wij een uh, kannetje ervan besteld. Dat heb ik nog nooit op elkaar gezien. Maar dat kan blijkbaar. En dat ja, kan. Het, kan het dat kon ook niet één keer, maar dat hebben we ook twee keer gedaan. Ja, we waren wel met z'n vierde, we waren niet met z'n ja, tweeën. Is, e, maar een e, kleine nuance. E, precies. Maar het gaat over Om, ja, uh, de Scropino. Fantastisch. En het is, het is eigenlijk, het staat op de dessertkaart. Het kun je kunt zien als een soort cocktail. Bestaat uit nou ja, citroenijs en prosecco. Met een vleugje vodka. Zit door ook nog uh, doorheen. Ja. En we zaten daar, en we willen geen overmatige alcoholgebruik stimuleren. Want nee, het, is gewoon, gewoon, het is gewoon een oh, dessert. En je denkt altijd bij jezelf, het is hetzelfde als kersenbonbons. je? Er zit ook een beetje alcohol ja. in. Maar nou ja, je die moet die wel niet. heel veel kersenbonbon vreten. wil je daar dronken van worden. Bisou, maar. Ja, dat, maar dat is met de nou wel heel anders. Dat, Want dat, is, dat, is gewoon, dat is gewoon een cocktail. Maar goed, wij zaten daar. We hadden die twee kannetjes uh, lekker besteld. En toen zei ik, nou, hier kan ik er vijftig van op. En we zaten vanmiddag op de redactie. En Eva zei "Ja, kom op. Je bent daar twee, drie scropino's. Uh, het is heerlijk, maar het is ook zuur. Krijg je nee. helemaal het zuur. En dan zit je heel wat op te hikken. En weet ik, ik het wat allemaal. Onbeperkt. Ik, ja, ik, dus, ik ging dus eventjes vanmiddag op onderzoek uit. Wat zit er in vijftig scropino? Ja. We, om voor mezelf een beetje de balans op te maken van zou dat dan echt zo zijn? Mm -hmm. uh, nou, let goed op. 2,5 tot drie kilo citroenijs. Uitdagend, maar gaat. Uh, kan nog. Ja, ligt, dat er, kan. Aan, ligt eraan hoe lang je erover doet. Ja, Als je een blootje hebt, gaat ook van tevoren. Moet dat ja. nog kunnen? Ah. Maar... Meer dan 8 flessen prosecco. Ah, dat is heel... Echt? Also, ja, 50 vijftig wow. Dat wordt wel een taaie, hoor. 1 e fles wodka van 0,7 liter. Oei. Ook nog even erbij. Ja. Uh, 93, 115 calorieën. Mm -hmm. Dat, dat vind, ik ja, vind je dan nog wel meevallen. En 200 suikerklontjes. Dat vind je dan nog wel meevallen. Dat is gewoon voor, voor wat is het, 5 dagen aan het eten. Ja. ja, maar je, je drinkt dan ook acht flessen Prosecco. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> het is geen vent nemen. Ja. Maar 200 dus, nou, wat suikerlontjes dus. Uh, en toen, uh, toen wilde ik, toen dacht ik, leuk, dat is wel een leuk feitje op de radio... Uh, Mag je dan nog rijden? Nou, het antwoord was nee. nee ja, maar hoeveel erboven zit je? Zeg maar, hoe vaak mag je niet rijden? Uh, en toen kreeg ik het heel erg. Van ChatGPT kreeg ik een melding: dat als ik aan zelfdoding denk, dat ik contact op moet nemen met 113. Oh. Die dachten, deze gozer zit allemaal dingen te vragen. Jij was ik, gewoon een soort van. van Ik Ik kreeg gewoon eerst. Na 1 sclopino mag je niet meer rijden. En na 50 lig je in het mortuarium, zei hij. Dus Het was echt. Uh, ja, het was niet, niet best. Dus, uh, dus nou dat ja, gaan we dan bijvoorbeeld niet doen? Nee, gaan we nee niet hou, doen. Het, uh, hou het uh, lekker bij eentje. En bij eentje mag je dus al niet meer rijden. Dat goede yeah. om even voor jezelf uh, te onthouden. Maar neem hem eens een keer als die op de kaart staat en je hoeft niet te rijden. Eén. Dus. Eentje, ja. Eentje, ja. Sunday 1. Boss in Dillen. Bas in Dillen. 538. The 38, samber en 12 12. Met 538 naar de vrienden van Amstel Live. Je kan bij 538 kaarten winnen voor het stijve uitverkochte vrienden van Amstel Live. Hoor je vanaf morgenochtend weer de kroegbel luiden? Dan bel je met de studio 0909 3000 538. moeten komende zondag uh, draaien, maar het wordt nog wel dit weekend weer kloten weer. Ja, ik hoop dat we er kunnen komen. Ik mag hopen dat we er kunnen komen. Maar ja, goed. Ja, ik dacht wel, want dit spookte ook al door mijn hoofd. Toen dacht ik, ja, als zeg maar, ik weet niet hoeveel mensen daarin kunnen. In, uh, Ahoy. maar als Veel, die als die allemaal kunnen komen. <laughs> dan, dan, dan kunnen wij toch ook wel komen. Ah, 16,5 duizend. En als die allemaal niet kunnen komen, ja, dan, dan wat heb je. Ja. Nou ja, we gaan ons. Uh, Vorig ja, vor, jaar hadden we een, uh, een boot. Gevoegd. Nou Een huisje op het water. Dat was, dat was nu wel handig geweest, want we zaten in de buurt. Ja, uh, Dat ja, was wel uh, relaxed geweest. Ik hou van water, ik hou van de zee. Dus eigenlijk is het niet leuk, dan zo'n soort van woonbootje. Soort van een soort woonbootje, ja. heerlijk. In de, in de Rotterdamse haven dan voel ik me helemaal thuis. Dat, dat, dat heeft een week geduurd. Ik heb een week met jullie op een boot gezeten. Want ik denk negen vierkante meter. Dat, ja, dat is ik... echt, dat wij hier nog met elkaar zitten, is ja. een wonder. Echt, echt. Mijn hel. Het was echt een expeditie, zon was het. Ja, heel echt. Zeg maar, dit had echt een nieuwe ja. weet ik wel, uh, Mattie- en Wietse case kunnen worden. Dit was, ja. dit was echt op dat level had het kunnen escaleren. Al, omdat Dylan, als, want ik sliep met Dylan op een kamer. En dat jij dan s'nachts de hele tijd ging, in alle talen ging zingen? Uh, uh, uh. Dit is je verjaardag en het ja. allemaal... Ja, maar er zaten, zaten spiekertjes in het plafond van die boot. Ja, ja, dus, dus ik kon met, met, met bluetooth koppelen, kon ik mijn apparaat peren, ja. En ik uh, kon ik lekker muziek uh, hardop af, uh, afspelen. Oké, okay, maar waarom zijn we helemaal dit hele verhaal aan het vertellen? Wilde nou, dat ik even... ja. het ik echt wilde, dat ik ah, okay. dat het leuk vond. Omdat ik dan misschien toch eventjes voor wil stellen... om nog even voor één keer met z'n drieën die boot te boeken. Ik denk maar. dat je Eva nooit meer zover gaat krijgen. Uh, vanaf morgenochtend, maak je weer kans, hoor je de kroegbel luiden op de radio...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 vijf drie acht. in Garrix Jackson en Told You So. En dit is de avondshow, wij zijn Bas en Dillen. En zo meteen spelen wij ons favoriete spelletje. Dat heet kip of ei. Elke dag twee opties. En de vraag is, welk van de twee was eerder? Met vandaag, welk van deze twee opties was eerder? De Rabobank of, of de ING? Kom maar door via de app van Veitreacht. Daar kan je je antwoord in sturen. Maak je dus kans op een Veitreacht prijzenpakket. Wat was er eerder? De Rabobank of de ING? Kom maar door via de app.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 Quantum. Er zit meer van en voordeel in de full hybrids van Toyota, zoals de nieuwe Toyota Jaris Cross. Nu met 1500 euro extra inruilvoordeel. Check het op toyota.nl. Hij komt eindelijk terug naar Nederland. 538 presents. Bruno Mars, The Romantic Tour. 4 en 5 juli Johan Cruyff Arena, Amsterdam. Tickets koop je vanaf 15 januari 12 uur middags via.